Amerika heeft Venezuela aangevallen. En president Trump zegt dat de Venezolaanse president Maduro gevangen is genomen. Samen met zijn vrouw is hij het land uit, schrijft Trump op zijn eigen kanaal. De aanval begon vanmorgen vroeg. Vliegtuigen vielen een militaire basis bij de hoofdstad Caracas aan. In de hele stad waren explosies te horen. In de ogen van Trump is Venezuela een narco-staat. Vanwege de situatie in Venezuela kan KLM voorlopig niet naar Curaçao, Aruba en Sint Maarten vliegen. De eilanden liggen allemaal in de buurt van Venezuela en het luchtruim rond Curaçao is gesloten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlandse toeristen... in Venezuela op naar de autoriteiten te luisteren. Bij een ongeluk door de gladheid in Uggelen is iemand om het leven gekomen. Volgens Omroep Gelderland botsten een bestelbus en een auto... frontaal op elkaar. Op meerdere plaatsen in het land zijn ook lijmbussen... en vrachtwagens van de weg gegleden. Schiphol schrapt vandaag opnieuw honderden vluchten... en er rijden minder treinen. En een record aantal restaurants moest vorig jaar sluiten... door overlast van ratten, zegt de inspectie tegen RTL. Ook supermarkten en bakkerijen moesten vaker dicht. In totaal bijna 80 zaken. De inspectie ontdekte onder meer muizen in macaroni... en rattenkeutels in restaurants. Dat is een groot gevaar voor de volksgezondheid. Er vallen buien met sneeuw en aan de kust ook met regen en soms hagel. Het kan lokaal glad zijn. Voor het midden van het land geldt daarom code oranje. Het wordt 1 tot 3 graden. En dat was het nieuws op 538. De 5 had verkeer door Flitsmeister. Vertraging gemeld op de A12. Arnhem richting Oberhausen bij de, bij de grens. 8 minuten vertraging. A27. Almere richting Gorkum bij Lunette. 13 minuten vertraging. En de A58. Dat is een flinke Tilburg richting Eindhoven. Bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. 43 minuten vertraging. En dat komt door een ongeval. Sowieso als je de weg op moet. Pas een beetje op je snelheid. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Flitsers gespot op de A8 Amsterdam richting Beverwijk bij 3,7. A10 de Nieuwe Meer richting Koentunnel bij 18,9. En ook oppassen A10 Zeeburger Tunnel richting de A10 Noord bij 6,9.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 At your travel agency and at mindshift.com. Vanaf maandag win je bij 538 toegang voor jou en drie vrienden voor het uitverkochte vrienden van Amstel Live. Hey goedemorgen met Raven Le voor je onderweg naar Alan Walker. Dit is Heartbreak Melody. I dance in my leather dress, got lipstick on my cigarette. Then let's me go Soon as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 8, met Raven Lene en Love Me Nat. Waarom hangt er een jurkje in de kledingkast van Ed Sherman? Tuurlijk, anno 2026 moet dat ook gewoon kunnen. Maar dat jurkje dat hij voor zichzelf heeft gekocht... was nog mega duur ook. Geruchten gaan rond dat hij er ruim 63.000 dollar voor heeft betaald. Voor dat ene jurkje. Hij wil het zelf niet bevestigen, maar ja, dat zegt op zich ook waardig wat. Het of... was geen dingje van het tientje, dat is duidelijk. En wat is er nou zo bijzonder? Waarom is hij nou zo duur? Nou, die jurk is gedragen door Tinkerbell. De vee uit de film Peter. Pan, de, de real-life version. Hij spaart namelijk, Ed Sheer, hele bijzondere collector-items... uit films en series, waarvan dit er dus ook eentje is. Dus dat is de reden waarom er een superduur klein jurkje hangt... in de kledingkast van Ed Sheer. Nou, dan vind ik dat mijn uit de hand gelopen verzameling thuis... er niks bij is... Dozen vol pc en tv-kabels die je op een dag ooit denkt nodig te hebben. Eindstand nemen ze vooral heel veel ruimte in beslag... en mijn vriendin wordt met de week boos dat het er nog staat, weet je wel. Goedemorgen, dit is 538. Ik ben Marnix, Ed Sheeran hoor je nu met Skeletons. After the after party we took a bottle and a fight back to us mm. Six shots don't lead to sorry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 Black En Body, Body bij Radio 50. Vanaf maandag 19 januari. Hier, hier met je rekening. Wat is het eerste bonnetje of de eerste rekening waar jij heel graag je geld terug van zou willen hebben. Bijvoorbeeld omdat je tijdens het binnenbrengen van de laatste oude boodschappen... een hele tafel vol glazen hebt omgegooid. Dat zou mij natuurlijk nooit overkomen. Wat dacht je van een hobby waarvan je dacht, nou, goh, dat is leuk, heel veel geld ingestopt. En dan blijkt het uiteindelijk toch niks voor je te zijn. Nou, goed nieuws voor je, want dat geldbedrag dat kun je nu insturen bij 538... voor een nieuwe editie van Hier met je rekening. Insturen, super makkelijk, dat doe je via 538.nl. En alles is welkom als er maar een leuk, grappig of bijzonder verhaal aan zit. 538.nl, daar stuur jij je rekening in. En wie weet heb jij binnenkort je poen terug. Hey, Katie Perry, Snoop Dogg hoor je nu met California Girls. Hey. Hey. Greetings, loved ones. Let's take a journey. Hey. was in the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 Major Lazer, DJ Snake onderweg naar Morgan Wallen en Tate McRae. She said you don't want this heart, boy it's already broke. Told me everything she does, just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gonna be gone.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 Let's take a couple nights, then she gon' be gone I said, baby, you should know Snake en Lino. Heb jij ooit een nieuwe taal geleerd, speciaal voor de liefde? Ik heb zelf vier jaar in Leeuwarden gestudeerd. Had toen een tijdje relatie met een Fries. En uh, ja, toen wel een paar woordjes geprobeerd. Maar ik kwam er al vrij snel achter dat mijn talen Ja, toch aardig lijkt te stoppen naar Engels en gebrekkig Nederlands. Ook in die volgorde. Geen zorg. Ik heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld op een verjaardag. Ik kon letterlijk niemand verstaan, maar zij was wel hun voor geen zorgen. Dames en heren, David, ga je nu horen... zijn vriendinnetje is Amerikaans, hij Italiaans. Hij spreekt het wel, Amerikaans, dan wel Engels... maar zij nog niet zo goed Italiaans. En daarom is zij begonnen aan Duolingo, die app dat je een nieuwe taal kunt leren. Ja, volgens hem is dat echt het allerstomste aller tijden, want ze moet hele rare zinnen leren. Maar hij teaches de weirdest sentences. Zoals: like Mijn horse is niet een lawyer. Oh maakt zin. No nee, ik kan me inderdaad weinig voorstellen dat je ooit de zin gaat gebruiken. Mijn paard is geen advocaat. Ik heb ook even gecheckt met een gratis text-to-vries speech generator hoe dat klinkt op die manier. Mijn ja, paard is geen advocaat. Ik kan niet checken of het goed klinkt, want ik spreek het niet. Maar moet je David, hoor je wel nu bij 15 jaar.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 Zeer swift. Van deze week, Jordi. Open light. Teleswift gaat sowieso weer lekker met de muziek. Op dit moment namelijk de nummer 1 uit de 50 Top 50 met The Fate of Ophelia. Maar blijf ze daar ook staan. Op de nummer 1, Jort het vanmiddag vanaf 3 uur in een nieuwe editie van de 50 Top 50 met Martijn Lagau. Hé, hey, en zo het even. Vanaf 12 uur, Jordi Wartes en ook de lekkerste hits voor je weekend. Kensington ook onderweg met Sté naar Larsen en Lush Life. I let my day as if it was the last. Let my day as if it was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 Ook lekker voordelig: 1 ster leven gyros met paprika 500 gram voor maar 3,59. Hands van Aldi. Swiss Sense viert het winterseizoen. Lekker, ah, oh, cocune. Daarom hebben we deals.